Op 21 september gingen honderden jongeren naar Haren voor een Facebookfeest. In de loop van de avond ontstonden er rellen, er waren confrontaties met de politie... en ook werden winkels geplunderd en auto's in brand gestoken. Australië gaat meer militairen naar Afghanistan sturen. Het land wil eind 2014 weg uit Afghanistan... en heeft de extra manschappen nodig voor de overgangsperiode. Dat heeft premier Gillard in het parlement gezegd bij haar jaarlijkse defensiespeech. Ze benadrukten dat Australië nog altijd op schema ligt... om de troepen voor 2015 uit Afghanistan terug te trekken. Het weer vannacht alleen langs de kust kans op een bui. Overdag droog met vanmiddag af en toe zon. Dan wordt het 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker.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 Wilt u nu reageren op onze uitzending? Bel dan even naar 0800-1121. ons gratis nummer 0800-1121. Of twitter met hashtag WNL-nacht. Over precies een week weten we wie de nieuwe president van de Verenigde Staten is. Wordt het Mitt Romney of toch een tweede termijn voor de huidige president Barack Obama? De twee presidentskandidaten zijn in de laatste dagen nog veel campagne aan het voeren. Debatcoach Lars Duursma was gisteren bij een speech van Mitt Romney. Lars Duursma live vanuit Ohio. Goedemorgen. Ja, goedenavond voor mij. Ja, goedenavond voor u. Hoe was nou die speech van Romney? Ja, het was erg bijzonder. Want wat je heel vaak ziet is dat de, de, de speeches heel standaard zijn. Dus dat de kandidaten elk, overal waar ze komen precies hetzelfde verhaal vertellen. Mm -hmm. Maar officieel was dit geen campagne-evenement. Dus uh, alle standaardverhalen werden achterwege gelaten. En nou ja, Mitt Romney die ging daar op een podiumje staan. En begon daar een, een, een, een persoonlijk verhaal te vertellen over hoe hij nou, ja, aangedaan was door... Uh, door de orkaan en de, de, de slachtoffers die de orkaan heeft, uh, heeft, heeft veroorzaakt. En, en stelde daar eigenlijk wel een heel mooi persoonlijk verhaal. Want wat vertelde hij? Nou, kijk... Hij, is uh, misschien een beetje of misschien is het aardig om de setting daar te geven, want hij ging daar op een podiumje staan en het doel van die, van die bijeenkomst was ook dat allemaal mensen die daar naar de zaal kwamen, dat die uh, allemaal eten mee hadden genomen. Dus uh, de blikken uh, met, met spergiebonen en, en uh, alles en nog wat wat dan in een truck dan naar, het, uh, naar, het, naar het rampgebied uh, vervoerd uh, uh, gaat worden. En nou ja, hij vertelde daar een verhaal over uh, nou ja, toen hij nog uh, uh, student was. Toen moest hij ook een keer samen met een paar anderen een heel veld, uh, dat, dat, dat een één grote puinzooi was, om moest hij dat veld schoonmaken. Dat heeft hij aangepakt door nou ja, het, het veld, dat het Amerikaans voetbalveld, daar al in, al in lanes te verdelen. Dus in de lanen te verdelen. En iedereen heeft daar zijn eigen deeltje gedaan. En hij zei van zo moeten we het eigenlijk, dat eigenlijk, dat, al de hulp die we nu bieden ook zien, want in je, in je eentje kun je niet alle problemen oplossen, uh, maar je kunt wel het verschil maken in het leven van één of twee mensen. En dat is precies wat we nu doen. En, en ja, door of, of met, nu met z'n allen in ieder geval erg aan bezig te zijn, kunnen we voor een aantal mensen kunnen we het in ieder geval uh, ja, al veel beter maken. Nou, een inspirerend verhaal op zijn minst. Hoe komt uh, Mitt Romney over? Ja, eigenlijk heel goed. Ik, uh, kijk van, de, van de televisie uh, uh, ken ik hem zelf als iemand die vrij houterig overkomt. Wat, wat, wat onnatuurlijk overkomt, en soms zelfs als een robot die daar een, een verhaal houdt, wat eigenlijk niet bij hem past. Dat was eigenlijk vandaag veel beter. Ik, ik heb hem uh, nog uh, heel kort na afloop uh, gesproken uh, en hem ook uh, geschud. En ja, daar kwam hij echt heel, heel persoonlijk en, en relaxed over. Je sprak de man hemzelf met Romney even persoonlijk gisteravond. Ja. Maar... Ja, ja, dat, dat, dat was een gelegenheid voor mensen om, uh, om even een, een, een hand te geven. Het was heel kort hoor. Dus ik heb even <laughs> verteld dat ik helemaal in Nederland was Leuk En uh, hij reageerde daar leuk op. En nou uh, ja, hij, uh, hij, uh, hij, uh, hij, hij stond daar heel, uh, heel relaxed. Is dat tactiek dat hij nu zijn persoonlijke kant laat zien? Of zal hij echt ontdaan zijn en, en nu voor het eerst zijn gevoel laten zien in de campagne? Nou ja, kijk, ik denk dat het te laat is om al het gevoel te laten zien. Kijk, wat er wat gebeurd is in de, in de campagne in Amerika is heel lang heeft Obama allemaal spotjes getoond. En dat, daar is hij eigenlijk al voor de zomer mee begonnen. Waar hij als een, uh, ja, een, een hele vervelende man werd neergezet. Iemand die, uh, die, uh, die banen heeft, uh, heeft, heeft vernietigd. Iemand die de persoonlijke levens van, van heel veel mensen heeft geruïneerd. Mm -hmm. In een notenbene, dat was een Republikeins evenement, en die zeiden, die konden echt uit een geheugen konden ze a, uh, konden, konden ze oplevelen hoe aangedaan zij waren over een campagnesportje waar, waar een man in een sportje van Obama, of in ieder geval niet Obama zelf, maar een, een, ja, een superpack dan een, een ander onderdeel rondom de campagne. vertelde dat zijn vrouw was overleden. Uh, omdat zij uh, uh, uh, ja, ontslagen was, of hij ontslagen was. En dat kwam allemaal door Mitt Romney. Dus ja, daar waren ze echt persoonlijk aangedaan en hij werd daar ja. als een beest die daar, werd hij daar neergezet. En ja, tijdens de debatten zagen heel veel Amerikanen al dat hij, uh, dat, dat hij eigenlijk heel relaxed is en dat hij, dat, dat hij, dat hij uh, menselijk is. En dat zet hij nu door en dat zag je ook dus vandaag tijdens de rally. Ja, je bent in Ohio, dat is ook een belangrijke staat, een van de staten die beslissend kan zijn uiteindelijk uh, uh, in de race om het presidentschap. Hoe proberen Obama en Romney daar nou de laatste zieltjes te winnen? Maar nou, wat je sowieso ziet hier is dat, um, kijk je, dat is heel leuk als je hier televisie kijkt. Want ik ben nou, uh, nou ja, al uh, een, een tijdje aan het rondreizen door, uh, door Amerika. En wat je ziet is dat in Ohio, um, je kan televisie niet uh, aanzetten of je wordt doodgegooid met campagnesportjes. Uh, er wordt echt heel veel meer campagnesportjes uitgezonden dan, uh, dan in alle andere staten waar, uh, waar we tot nu toe zijn geweest. En ja. Dat, dat blijven ze doorzetten. Dus ondanks die campagne stop. Hè, Obama die heeft een tijdelijke stop aangekondigd. Mm. Uh, Romney die heeft niet echt campagne gevoerd vandaag. Nou ja, je wordt doodgegooid met negatieve sportjes. Dus dat zetten ze hoe dan ook door. En ze hebben ontzettend veel uh, lokale campagnekantoren waar ze, waar ze kiezers mee bellen. En is het ook dus, zo dat ze in de restaurants, had ik gehoord, uh, dat je dan als je koffie wil, dat je moet kiezen of je een uh, blauwe beker wil, dan krijg je een Obama beker. En als je een rode beker wil, krijg je een Romney beker. Is dat zo? Ja, ja absoluut. Bij de, bij de 7-Eleven heb je inderdaad, als je, als je koffie bestelt, dat je... Dus dat dus je kan kiezen tussen een rode uh, of een blauwe beker of een groene als je het nog helemaal niet weet. En ja, op heel veel manieren leeft die campagne hier echt. Dat, dat, uh, dat, is, dat gaat veel verder dan hoe het in Nederland leeft. Oké, okay, nou, debatcoach Lars Duursma vanuit Ohio, waar het nog avond is. Dank je wel en, uh, en welterusten voor straks. <laughs> Graag gedaan. Zometeen in Nu Al Wakker hoort u een overzicht van de belangrijkste hoogtepunten uit de kranten. die zometeen bij u op de deurmat zullen vallen. Maar eerst muziek van Milo. I, wake up and right away I know The minute I turn on my bedroom radio. The music is a Lady Gaga song.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 Milo, where my head used to be, radio 1, nu al wakker. Het is twaalf minuten over vier.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 Vorig jaar waren dat er bijna 17.000. Komend jaar staat een proef waarbij de politie makkelijker moet kunnen zien... of er met de scooter gerommeld is. Ook in Spits de kopzorgen van miljonairs. Want het zijn niet alleen bijstandsmoeders die zich druk maken om geld. Ook de rijken hebben die zorgen. 15 van de Nederlandse miljonairs ligt wel eens wakker van geldzaken. De krant citeert een onderzoek dat van landschotbankiers gisteren presenteerde. Uit dat onderzoek blijkt trouwens dat het allemaal nog zo slecht niet gaat. Afgelopen jaar kende ons land evenveel miljonairs als drie jaar geleden. En de bank noemt het zelfs een goed beleggings.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 Op 31 oktober 1975 brengt Queen hun legendarische Bohemian Rhapsody uit. Een wereldwijde hit die wordt beschouwd als een van de grootste popnummers aller tijden. Sowieso een bijzondere plaat, omdat hij bijna zes minuten duurt. Jan van der Plas is muziekjournalist en Queen-expert. En met hem blikken we terug op Bohemian Rhapsody, 37 jaar later. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt Bohemian Rhapsody nu zo bijzonder? Ja, het is, het is eigenlijk een heel raar nummer. Het is, uh, kijk, gewoon poplietje heeft een couplet refrein, couplet refrein, een tussenstukje, couplet refrein en dan is het afgelopen. Mm -hmm. uh, Bohemian Rhapsody is een, uh, ja de naam zegt het al, het heeft een soort klassieke structuur. Het begint met een uh, stukje ballad, dan komt er een heel vreemd tussenstuk uh, met allemaal Galileo's en, uh, en uh, ja, een beetje klassiekerige... Uh, uh, trucjes en grapjes. En dan mm -hmm. vervolgens komt er een hardrockstuk. En dan eindigt het allemaal weer heel klein. Wat is uw favoriete gedeelte uit het nummer? Ja, ik denk dat eigenlijk voor iedereen wel geldt dat dat stuk met die Galileo's. met, met al die, Galileo, uh, Galileo. Precies. Dat. Dat, dat is, het is zo ontzettend grappig en over de top. En... Uh, ja, we zijn er ook allemaal mee opgegroeid, hè? Dat ja, klink, klink, klinkt, klinkt, klinkt... Als, als je zo Bohemian Rhapsody luistert... dan klinkt het eigenlijk alsof ze vijf, zes... onaf liedjes hebben genomen... en die bij elkaar in één grote bak tot... tot Eén liedje hebben gemaakt, klopt nou, dat, dat, ook? dat? Dat was ook wel een beetje zo. Uh, ze zaten ergens halverwege de opname van het album. Uh, wat A Night at the Opera zou gaan heten. maar dat wisten ze op dat moment nog niet. Uh, ze hadden al een aantal liedjes klaar. De single was er ook al. You're My Best Friend. En, uh, uh, ja, ze hadden nog gewoon nog wat nummers liggen. En op een gegeven moment, dan, ja, zo gaat dat dan in een band. dan wordt er zo rondgevraagd: van wie heeft er nog iets liggen? Nou, Freddy had nog wel wat stukjes liggen. Nou, dat beginstuk van Mama just killed man. Eh, en hij had ook, een, ook nog een idee voor een, een hartnummer. Nou ja, dat speelde hij allemaal zo voor. Mm. En of, nou, hij, hij zei ook van... Nou ja, dat, dat vind ik wel mooi om dat aan elkaar te binden. En dan eindigen we weer klein. En toen vroeg de rest van de band van... Goh, en, en dat tussenstuk dan. En die avond waren ze toevallig naar... Uh, uh, de film A Night at the Opera geweest. Van de uh, Marx Brothers. En gekscherend zei hij van... nou daar komt het opera-stuk. Vandaar dat Galileo natuurlijk. Dat nou stuk. ja, vervolgens is hij met dat idee... Iedereen lag natuurlijk plat van het lachen. En, uh, maar aan het eind van de avond na een biertje zei iedereen... Van, dat is toch eigenlijk wel een grappig idee. Moet je misschien moet je het maar even uitwerken. En dat is hij gaan doen. En ze zijn zelfs begonnen met het opnemen van het liedje... zonder dat ze wisten wat ze in een stuk zouden gaan doen. Dan hebben ze gewoon een stuk blanco gelaten. En dan, ja, later zijn ze dat ingevullen is dat ook de reden van die populariteit van het nummer? Dat er gewoon ontzettend veel stijlen gemikt zijn, dat iedereen eigenlijk aan ze trekken kon? Ja, goed. Kijk, Queen was op dat moment was Queen een van de, de grote upcoming bands, samen met Tennessee en Supertrap. Ze waren al een grote band en iedereen was heel nieuwsgierig naar de nieuwe Queen. En ja, als je dan voor de dag durft te komen met zo'n uh, ja, uh, bijzonder en, en vreemd en grappig nummer, ja, dat, dat valt dan wel in goede aarde. Nou, hoe belangrijk is Bohemian Rhapsody voor de popgeschiedenis? Uh, ah, kijk, het is, is geen hogere kunst in de zin dat het uh, uh, uh, uh, uh, verwoordt geen gevoel wat iedereen heeft. Liedjes Hey You bijvoorbeeld van de Beatles is, is, is denk ik wat dat betreft sterker. Maar Bohemian Rhapsody is zo so speels en zo so, ja, so geestig dat... Ik denk dat dat, dat gaat toch generaties lang mee. Als je dat aan kinderen laat horen, die. Uh, zodra dat stuk met die Galileus begint, dan liggen ze allemaal plat van het lachen. Dat vinden ze geweldig. En perfect kan ook natuurlijk. Ja, ik, nou ja, iedereen doet het mee en zingt het mee. Uh, ik, ik kan me herinneren dat er ook wel zo'n vierjaarsfeestje dat, dat met z'n allen hebben zitten zingen. En dan, iedereen kent het gewoon. Nou, je zei net al, het, het zou oorspronkelijk helemaal geen single worden. En uiteindelijk is het een grote wereldhit geworden. Hoe kan nee, dat? Nee, nou, de bedoeling was dat, uh, dat Jorma Friend als, als single uit zou komen. Tenminste, ja. zo had de platenmaatschappij dat bedacht op basis van de eerste opname. En uh, de band had wel meteen door van, van dit is iets heel bijzonders. Dus lieten ze dat horen aan de mensen van de plaatsmaatschappij. En die zeiden van ja, is leuk. Maar het duurt zes minuten. En een single op de radio duurt drie minuten. Dus dat gaan we niet doen. Vervolgens heeft de band uh, het liedje doorgespeeld van Kenny Everett. Dat was een uh, DJ bij de BBC waar ze goed goede vrienden mee waren. En die, was, die ging helemaal plat voor het nummer. En die heeft het veertien keer achter elkaar gedraaid. Ja, en toen kwamen bij de platenmaatsspelen natuurlijk allemaal verzoeken binnen van... Hé, hey, wat is dat voor nummer? Ja, en dan is het ook nog Queen Queen. Ook, ook een van de uh, ja, pioniers als het gaat om de videoclip. Uh, heeft, heeft die videoclip ook nog een, voor een revolutie gezorgd van Bohemian Rhapsody? Nou ja, je, je moet je voorstellen. In, in de jaren zeventig. Men maakte wel videoclipjes. Maar dat waren altijd gewoon filmpjes van playbackende artiesten die... Uh, uh, het was toen nog de gewoonte dat iedereen uh, bij Avro op op langskwam... en bij muziekladen in Duitsland. Alle Europese landen hadden zo'n programma waar de artiesten kwamen playbacken. Maar ja, als je op tournee was, kon je bijvoorbeeld niet komen playbacken. Dus daar werden die filmpjes voor gemaakt. En, uh, net zo halverwege de jaren zeventig kwamen de eerste filmpjes... waar mensen iets bijzonders van probeerden te maken. Uh, Love is All bijvoorbeeld, van, van Roger Glover en Friends... Met, met dat prachtige tekenfilmpje. Dat, dat was kort daarvoor. En ja... Bohemian Rhapsody was een bijzonder nummer, dus ja, de mensen die, die daarmee uh, aan de gang gingen om dat te filmen, die dachten van, nou, wij gaan dan de trucendoos ook maar eens open trekken. En, uh, mm. Daar komt bijvoorbeeld dat idee van die beeld echo vandaan, van uh, magnifico, oh oh oh, oh. nou ja, dat kun je dan, dat kun je op die manier visualiseren. En, uh, ja, dat was wel de volgende stap in de videoclip, ja. Nou, we hebben het nu al enkele minuten gehad over die Bohemian Rhapsody. Queen expert Jan van der Plas, het wordt tijd dat we, dat we er maar eens naar gaan luisteren. Ja, Kunt vind, u vind, dan op uw mooist aankondigen? Uh, nou ja, zelfs 37 jaar later is het nog altijd lekker wakker worden met uh, Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes Look up to the skies And see I'm just Ooh, a blue board, boy board, I need no sympathy Because I'm easy come, easy go Little high, little low Anywhere the, the wind, wind blows Doesn't rip really Mamma mia, mamma mia, let me go, BLZ! En nee, het is nog geen oudejaarsavond en dit is ook niet Radio 2. U luistert naar Radio 1. Omroep WNL, dit is nu al wakker. Meestal is het Sabine, ik hou van je. Of Linda, sorry, wil je me terug? Wat wanhopige mensen op muurtjes en viaducten kalken. Maar soms wordt er iets opgeschreven waar een diepere betekenis achter zit. Iets waar je nog dagen over kan nadenken. Het overkwam onze verslaggever Annette Schut. Zwarte Piet is racisme. Je kunt er niet omheen als je vanaf Utrecht Centraal naar het centrum van de stad probeert te fietsen. Als je net de Katharijnen Singel bent overgestoken. en je draait de lange Viestraat op. staat het recht voor je. Zwarte Piet is racisme. Dat vind ik heel ver gezocht, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat uh, ja, Zwarte Piet het verhaal een beetje. dat het allemaal ontstegen is. Uh, en dat het. zeker voor kinderen de associatie zwart-wit het baas uh, slaafde, dat uh, totaal niet van toepassing is. En ik denk sterker nog dat de meeste kinderen Zwarte Piet willen zijn... en niet Sinterklaas. Nou ja, als je helemaal tot de kern gaat, denk ik dat het wel vroeger wel racisme was. Maar nu is het inmiddels zo ingeburgerd. En uh, ik denk dat ook ja, donkere mensen, uh, als ze het verhaal horen... alleen maar goede gevoelens bij hebben. Het slaat nergens op, vind ik. Ja, het lijkt net alsof het discriminatie is. Maar dat is het niet, zeg je? Nee, nee. Want je hebt zelf ook een klein kleurtje, niet zo donker als Zwarte Piet, ben je? Ja, het is gewoon dom dat ze dat opschrijven. Ja, Ik denk dat ze dan niks beters weten. Op straat lijken de mensen dus niet zoveel te doen. Sinterklaas is gewoon een leuke traditie en Zwarte Piet hoort daar nou eenmaal bij. Uh, Michel Aben, u bent van uh, artikel 1, Midden-Nederland. Een organisatie die zich inzet tegen discriminatie. Waarom zou iemand dan toch zo'n noodkreet op de muur zetten? Ik denk uh, dat daar een vraag aan vooraf gaat. Hè? Van, uh, is, is Sinterklaas, is het Sinterklaasfeest racistisch? Nou, ik denk dat uh, de essentie eigenlijk is om kinderen te verblijden. En om uh, uh, met snoepgoed en cadeautjes. Maar ik kan me voorstellen dat uh, de kenmerken die Zwarte Piet heeft... Uh, als discriminerend uh, overkomen of dat die zo beschouwd worden. Hè? Zwarte kroeshaar, uh, uh, rode dikke lippen, het Surinaamse accent... Maar ja, dan mijn vraag van, uh, ja, hè? moet dat worden afgeschaft? Nou, nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat er over gepraat moet worden met een ander. Michael van der Valk, eigenaar van uh, Rob Peto in Utrecht. Topstylist en uh, make-over-expert, kan ik dat zo zeggen? Ja, dat kan je zeker zeggen. Zwarte Piet. <laughs> er zijn mensen die willen dat zijn imago verandert. Hij mag niet meer zwart zijn. Wat kunnen we eraan doen? Ja, hij moet lekker zwart blijven. Anders schrikken de kindjes zich dood en herkennen ze straks uh, hun, uh, hun vriendje niet meer. Ik denk dat we er misschien wat uh, uh, vrienden bij moeten maken. Uh, zodat hij misschien uh, wat minder opvalt. En, uh, maar veranderen kan niet. Dus Sinterklaas moet naast de Zwarte Piet, zeg jij, meer knechten krijgen... die hem met andere taken kunnen helpen? Ja, Chinees voor de catering of een... Uh, en een Italiaan voor de lekkere pasta, of, uh, ja, of ze nou pepernoten gooien... of sushi of blokjes kaas, uiteindelijk maakt die niet zo heel veel uit. Kijk, een traditie in één dag veranderen, dat, dat gebeurt gewoon niet. Want Sinterklaas is uh, letterlijk en figuurlijk een heilig feest. En hoe zit het wettelijk als je gewoon naar de regels kijkt? Is Zwarte Piet discriminatie? Is het racisme? Nou, eigenlijk komt het alweer terug op het eerste punt. Hè, van wat is de essentie van het Sinterklaasfeest? En dat is toch het verblijden van de kinderen eh, met, met snoepgoed en cadeautjes. En eh, in die zin van, is Zwarte Piet dan racistisch? Kun je dat als racistisch beschouwen? Eh, we hebben vorig jaar met eh, de landelijke verenigingen... hebben we het standpunt ingenomen van, nee, dat is niet racistisch... en ook niet gezien de wettelijke regels. Als er nou iemand van de nieuwe regering naar je toe komt en die zegt... We hebben iemand nodig die toch Zwarte Piet gaat veranderen. Hij moet een andere kleur krijgen, zijn haar moet anders. Hoe zou je dat dan toch aanpakken? Ook al denk je zelf, van mij hoeft het niet. Ja, het, is, het ligt voor de hand om hem ineens een blonde pruik te geven. Weet je? Dat, dat, dat kan niet. Als hij dan door de schoorsteen komt met zijn witte haren... dan krijg je dat weer. Weet je? Moet uur... Het wordt toch zwart. Het wordt toch zwart, ja. ja. Wat zou zo iemand dan toch kunnen doen als hij zich wel um, zo voelt? Als iemand zich gediscrimineerd voelt, nou, dan, dan raad ik ze aan van... ga echt in gesprek met nou, diegenen die het organiseren En zeg wat, wat, ja, wat jou nou, waar je nou aanstoot aan geeft. Bedenk daar inderdaad alternatieven voor. Stel voor, uh, in plaats van een hele zwarte piet... geef je hem een zwarte veeg op zijn wang van de schoorsteen. Ja, in de, in de winter. Wat is een leuk kleurtje voor in de winter? Paars of zo. Paarse piet. Paarse piet of een regenboogpiet. Oh, dan krijg je natuurlijk weer al die homofielen. Die vinden dat natuurlijk ook weer geweldig. Volgensnog houden we het gewoon bij Zwarte Piet. De bijdrage was van verslaggever Annette Schut. Het is drie minuten over half vijf. U luistert naar Radio 1. Tijd voor het Nieuwsminuutje met Robert Smit. De Nederlandse Varkstrijder Tanja Nijmeijer... zal al meer dan een jaar niet meer in Colombia zijn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 Volgens de Boliviaanse minister van Buitenlandse Zaken is de 52-jarige Pen een militant voor nobele doeleinden. President Ebo Morales wil dat Chili een verdrag herziet dat een einde maakte aan een oorlog in de 19e eeuw. Daarin werd opgenomen dat Bolivia haar laatste kuststrook aan de Stille Oceaan af zou staan aan Chili. Doordat Bolivia geen kust heeft is handeldrijven lastig voor het land. Mede daardoor is Bolivia het armste land van Zuid-Amerika.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 Met een fiets over land en door water in 800 dagen de wereld rond. Dat is de missie van Ebrahim Hemanatia. Deze missie wil hij volbrengen met zijn speciale bootfiets. Vandaag wordt de boot getest en dus is het een spannende dag voor de man... die er 800 dagen in zal gaan leven. We hebben hem aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Met een bootfiets de wereld rond. Hoe kom je op dit idee? Dat klopt. Ik fietste eigenlijk uh, uh, lange afstanden in het buitenland. Ik ben uh, Chili, Patagonië, Argentinië, uh, Japan, China en Pakistan geweest. Op een gewone dacht, fiets. Al, ja, precies. Ja. Een gewone fiets. En ik dacht altijd, waarom niet over water? Ja. En, maar goed, uh, ik kwam terug naar Nederland. Ik dacht, ja, even onderzoek doen. Ik heb ook onderzoek gedaan. En ik, ik ben achtergekomen dat dat, is, ja, dat heel mogelijk is. Dus. Uh, ik heb opdracht gegeven aan bedrijven om van mij een bootfiets te ontwerpen ja, hoe, hoe ziet zo'n fiets eruit? Uh, hij is 6 meter lang en één viertig breed en hij heeft vier wielen. Vier wielen en dan het water over? Ja. Hoe, hoe kan dat? Nou, als het water gaat, dan haal ik de wielen af. Mm -hmm. Maar als je bij land komt, dan doe je de wielen onder en dan ga je gewoon doorfietsen. Maar hij is zes meter lang, dus dat is best wel groot voor een fiets. Ja, hij moet wel zeewaardig zijn, hè? Anders kan ik niet in oceaan fietsen. Maar alsnog, als ik me dan een, een zes meter lange fietsboot voorstel, dan denk ik toch ja. niet, nou, die zal de grootste stormen op de oceaan kunnen overleven, wel, of wel? Dat, dat kan wel. Uh, die ontwerper, uh, die kopmans, een van de beste ontwerpers van Nederland, die zegt van dat het mogelijk is. Maar goed, hij moeten we wel een oceaan ook in het water optesten. Ja. Dus wat, wat ga ik doen? Ik ga ook uh, rond de Noordzee fietsen voor ik uh, wegga voor, voor uh, een grote reis. Mm -hmm. Dus ik ga uh, in, uh, yeah, naar Engeland en naar Noorwegen en Denemarken en terug naar Nederland. Het is dus eigenlijk een beetje het idee om eerst ook klein te testen. Maar is het dan ook echt een waterfiets? Moet je echt trappen of moet je gewoon, gewoon roeien? Nee, je moet gewoon trappen. Het is geen waterfiets overigens. Dus het is eigenlijk een fiets en waterfiets in één. Het is een bootfiets. <laughs> <laughs> en vandaag wordt die getest in het water ja. bij Lelystad. Spannende dag. Maak je zorgen? Nou, ik maak er eigenlijk uh, geen zorgen. Het is wel blijft spannend, spannend. We, we, we gaan kijken of het blijft drijven met mijzelf in, zeg maar, in ja. de boot, fiets. Dus dat is een beetje inderdaad spannend. Want u heeft toch eigenlijk... niet eerder in die boot gezeten? Ik ben niet eigenlijk in de water niet gezeten. Nee, klopt. Oh, dat is wel spannend natuurlijk. En waar... ja. in Lelystad wordt het dus getest. Hoe gaat de dag eruit zien vandaag? Nou, de bedoeling is dat er wordt eerst uh, gemicro wordt door uh, het kadaster, he. wordt geregistreerd als bootfiets, zeg maar. En vervolgens gaan wij uh, lang, ongeveer 40 minuten uh, varen. Ik ga gewoon in de boot zitten en uh, 40 minuten varen, dat heb ik nog niet gedaan. Dus dat maakt extra spannend. Nou, dat is maar dat is 40 minuten, maar dan uh, gaan we even een stapje verder. Straks zul je 800 dagen in je bootfiets moeten leven. Je kunt er ook in slapen, neem ik aan. Ja, ik heb eigenlijk uh, drie kamers. Hè. Eén is voor profiant, de ander is de zitkamer om te blijven zitten en fietsen. En de achterkant is van uh, mijn zitkamer is het ook eigenlijk een slaapkamer. Dus ik heb een matras en dan kan je slapen, inderdaad. Maar het, het is wel overdekt, moeten we dus voorstellen? Eh, twee kamers van de en een slaapkamer zijn wat het dichtst naar alle de deken nou, Nog ja. even kort. Uh, uh, uh, uh, overal ter wereld zijn wij te beluisteren via het internet. Dus overal ter wereld kan men ook uh, horen waar je langskomt. Waar, waar gaat de route zo'n beetje langs? Waar kunnen mensen je oh, ja. gaan zien als je op reis gaat? Ja, um, yeah, ik oh, uh, begin ik in Senegal, hè, in Afrika. En dan mm. ga ik richting Colosso. En dan Venezuela, en dan uh, Ecuador, en dan uh, Peru. En dan een uh, stille oceaan over steken. En dan ga ik naar Fiji-eilanden, Australië. En dan terug naar Afrika, Mombasa, Kenia. En dan Centraal-Afrika. En dan weer terug naar Senegal. Ja, nou, dat, uh, dat is een, een flinke reis. We gaan je ook uh, zeker volgen tijdens je reis. In ieder geval vandaag de eerste uh, uh, vuurdoop voor de waterfiets van Ebrahim Hematnia. Uh, want hij wordt getest te in Lelystad. En ik ben ook op bootfiets.nl. Oké, okay. ja. dankjewel. Graag gedaan. Het is tien overal vijf. U luistert naar Radio 1. Nu al wakker, zometeen gaan we het hebben over Halloween. Want waar komt ook weer de oorsprong van Halloween vandaan? Eerst de Alabama Shakes met I Found You. Alabama shakes en I found you. Halloween staat anno 2012 vooral bekend als een groot Amerikaans commercieel feest. Pompoenen, griezelige kostuums en veel snoepgoed. We kennen het wel. De oorsprong die lijkt ver te zoeken. Over die oorsprong praten we met Halloween-expert Sanne Jongeleen, al van de studievereniging van de opleiding Keltische talen en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is nu die oorsprong van Halloween? Nou, oorspronkelijk komt het uit het, in ieder geval het Oude-Ierland, de Keltische talen daar. Het is um, uh, oorspronkelijk het feest saven, dat ze ook op 1 november vierden. En eigenlijk was het voor de Kelten de ingang van het nieuwe jaar. En 1 november was de, de ingang van het nieuwe jaar voor de Kelten, maar wat, wat, wat vierden ze precies? Hoe deden ze dat? Um, het begon eigenlijk, voor hen was het idee dat nu de, de zon, um, de, de winter ging echt in... Dat was voor hen, uh, omdat het de donkerste tijd was, de periode van het nieuwe jaar. En uh, die avond was voor hen heel belangrijk, omdat ze geloofden dat de duisternis de andere wereld en ook de wereld van de geesten dichterbij bracht. Mm -hmm. Waardoor ze ook um, over konden stappen naar beide kanten toe. En heel veel werd er um, gedaan om hun eigen doden te herdenken, hun voorvaderen. Um, er werden eetceremonies gehouden waarbij extra gedekt werd voor de doden. De goden werden geëerd en er werden altijd wat offers gemaakt. En hoe oud is dit feest eigenlijk? Um, precies dateren kan ik het niet. Um, zeker is dat het in manuscripten van de 11e eeuw voorkomt. Um, dan gaat er een jarenlange of eeuwenlange traditie af... die oraal overgedragen wordt. Dus zeker 900 na Christus zitten we. En het zou heel goed kunnen dat dit gewoon een prehistorisch feest is... dat heel, heel lang teruggaat. Voor de Kelten was het natuurlijk een, een echt een, een feestdag uh, om de geestenwereld. Er wordt geofferd voor de geesten. Nu is Halloween van de gekke kostuums... Pompoenen, het snoep, waar komt dat idee dan vandaan? Nou, destijds was het ook zo, omdat de andere wereld zo dichtbij was... dat er ook allemaal een duistere geesten rondwaarden. Er zijn zelfs verhalen over monsters die speciaal die dag naar buiten zouden komen. En het um, was voor hen een, een, een ritueel eigenlijk om die duistere geesten af te schrikken. Dus ze kleedden zich gek aan of ze maakten beelden met rare um, hoofden erin. Gewoon om alle duister op afstand te houden. Maar dat rondlopen met, met, met, een, met een, een, een zakje snoep, dat is toch ook iets van Halloween... Terug? Ja, het is iets van Halloween, maar ik geloof dat het dat het, het commerciële is. Um, de oude ieren die zaten binnen met familie en viert zo het feest. Ja, nou, de, de pompoenen waren er in ieder geval. Nou, ik um, durf niks te zeggen over pompoenen. Ik heb ze nergens aangetroffen vooralsnog. Ja. Dus uh, ik neem eigenlijk aan dat ze eerder in bijvoorbeeld knollen of zo de gezichten uitsneden. En dat zoiets is overgegaan naar het Amerikaanse pompoensnijden. Ja. Uh, vanavond, dan gaan jullie Halloween uh, vieren, maar niet Halloween zoals het tegenwoordig gevierd wordt, maar op oorspronkelijke wijze. Hoe gaan jullie dat doen? Ja, uh, wij vieren Savin. En voor ons is het een beetje lastig. We willen zo dicht mogelijk bij de tradities blijven. Want we zijn van keltische taal en cultuur, dus vinden we dat moeten we dan wel doen. Mm -hmm. um, voor ons is het eigenlijk, uh, we maken er een gezellige avond van. We hebben een huisje afgehuurd en gaan uh, met iedereen de, de hele nacht ook besteden. Um, we zijn wat bezig met wat rituelen. We willen ook een beetje de goden please. Hè, want wat voor rituelen gaan jullie doen? Um, uh, wat offers maken in het vuur. We hebben een, een haardvuurtje waarin we wat dingen gaan branden. Het klinkt heel uh, serieus. Offers brengen. Wat voor offers? Uh, het is meestal de eerste geoogste vruchten of de laatste geoogste vruchten van het seizoen meestal in het seizoen is wordt geofferd. En in dit geval um, gaan we ook wel bezig met pompoenen. Wel omdat we ze hier in Nederland ook kunnen oogsten. Mm -hmm. En uh, wat andere vruchten, appels, zijn meestal nu wel uh, in de tijd... En die worden dan een deel worden ze in het vuur gegooid en een deel worden ze rondgegaan voor iedereen om uh, een hap ervan te nemen. En geven jullie ook de voorkeur aan deze traditionele wijze van Halloween? Of heb, heb je zoiets van ja, dat, dat Halloween van nu, van die commerciële wereld met dat snoep en, en dat langs de deuren gaan, is eigenlijk ook wel leuk? Ja, natuurlijk is het ook leuk. Daarom zou niet zo heel veel mensen het doen. Maar het is ook leuk om terug te gaan naar de traditie, omdat die niet heel veel wordt aangehangen. In Ierland overigens zijn er nog wel mensen die het zelf doen, maar hier in Nederland is het uh, niet heel groot. Dus het is wel leuk om dat ook uh, in ere te houden. Nou, tot slot, uh, um, het oorspronkelijke feest uh, waar Halloween uit voort is gekomen, wat, wat is er van dat feest nu nog overgebleven? Ja, um, als je het vergelijkt met halloween is het denk ik echt alleen het, het aankleden en het, um, het, het, ja, het helemaal verkleden om mensen af te schrikken. En in het oude Ierland was het dan met, uh, om de boze geesten af te schrikken. Ja. En ik vrees dat er verder niet heel veel uh, verbanden te leggen zijn. Ook de datum die is willekeurig? Nee, nee, oh. nee. goed. Ja. Um, het is natuurlijk wel heel typisch dat het precies op die 1 november opnieuw valt. Dus ik denk dat, daar, um, dat dat gewoon is overgedaan. Oké, okay, de jonge Lijn. In ieder geval, uh, alvast een gelukkig nieuwjaar dan. <laughs> Bedankt. En dankjewel. Zometeen praten we verder over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Nog precies een week. En dan weten we het. Wie wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten? Maar vanmiddag wordt eerst het boek Zeven Vette Jaren in de Zorg gepresenteerd. In Groningen zal Roger van Bokstoel, een van de architecten van het huidige zorgstelsel, het eerste exemplaar in ontvangst nemen. De kritieken die worden beschreven in het boek zouden een verontrustend beeld over de zorg schetsen. Auteur Arend van Wijngaarden deed onderzoek en haalde een aantal verbijsterende zaken naar boven. Meneer van Wijngaarden, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft u dit boek geschreven? Nou, ik werk als journalist van het uh, Dagblad van het Noorden... nu uh, ruim zeven jaar in de gezondheidszorg. En uh, ja, ik kwam allerlei prachtige verhalen tegen... van uh, mensen die in de zorg zelf werken... bij mensen thuis of in het ziekenhuis. Dat, uh, dat gaat vaak ook professioneel en uh, met veel liefde mooi om te zien. Maar intussen zie je ook dat uh, ja, die mensen... die, die zich verschrikkelijk aan de, de organisaties waar ze in werken waren... Ja, met geld gesmeten wordt. Uh, ze zien hoe er uh, aan de top uh, soms... Uh, nou ja, dus, uh, ik beschrijf een aantal voorbeelden ja. van uh, directeuren... Die, uh, die, die, ja, die fraude plegen en uh, geld in eigen zak steken... Ja. Dat, dat stoort. En dat is zo jammer, omdat de, de kosten in de zorg lopen enorm op. En het is, uh, ja, het is gewoon ergerlijk dat er uh, op die manier geld verdwijnt. Ja, u werkt als verslaggever gezondheid bij het Dagblad van Noorden. Uh, dus ja. u ziet een hoop. Wat is, wat is er zo verontrustend aan die, aan die huidige gang van uh, zaken in de zorg? Wat gaat er nou, mis? Je ziet dat er in, in, de, in, de, in de ziekenhuizen. Uh, ik schrijf een, een voorbeeld van uh, uh, wat ik lichtdagende fraude noem. Uh, bijvoorbeeld in het ziekenhuis in Winschoten... waar uh, uh, ja, korte bezoekjes aan de spoedhulp werden geboekt als een complete lichtdag. Dus iemand komt uh, van een, uh, bijvoorbeeld een zere vinger... en in, in, de, in, in de declaratie staat dat hij uh, er een hele dag heeft gelegen... waardoor ze ja, een paar duizend euro kunnen vragen aan de zorgverzekeraar. Met uh, ja, als argument... Uh, we werken er hard genoeg voor, de zorgverzekeraar betaalt toch wel... Nou, maar kan, kan, kan, kan dat zomaar? Kan, kan, kan, kan dat zomaar merkt, het, merkt de patiënt daar niks van? Nee, de patiënt merkt dat natuurlijk uh, eigenlijk niet, omdat uh, de verzekeraar betaalt. Hm. En uh, in, in dit geval zijn ze tegen de lamp gelopen, omdat er uh, mailtjes waren gestuurd van leidinggevenden. Uh, van, uh, nou, boek, boek die patiënt nou maar al een uh, hele lichtdag, jullie werken er hard genoeg voor en uh, het wordt toch wel betaald. Zij hebben een boete gekregen in dat ziekenhuis in Winschoten van uh, een half miljoen euro uiteindelijk, na een heel onderzoek. Maar uh, later is mij gebleken, en ik heb daar ook wel uh, brieven met bewijzen voor, dat uh, uh, ja, vergelijkbare zaken in uh, bijna alle ziekenhuizen van Nederland gebeurd zijn, maar dat het uh, eigenlijk niet is aangepakt voor uh, nou, zeker 100 miljoen euro per jaar. In het laatste... uh, dat is één voorbeeld en zo schrijf ik er uh, zeven. In ja, en in het laatste hoofdstuk van uw boek zet u ook alle inkomsten en uitgaven binnen de zorg even op een rij. Welke conclusie hangt u daar nu aan vast? Ja, dat er jammer genoeg uh, uh, heel veel geld uh, is, is verdiend door een aantal mensen. Uh, en uh, ja, gewoon verdienen is natuurlijk heel mooi. Mm -hmm. En dat, dat gun ik iedereen. Maar je ziet bijvoorbeeld dat de medische specialisten uh, sinds 2007, 2008... Uh, hun inkomens uh, enorm hebben zien stijgen. De, de vrijgevestigde medisch specialisten... dat zijn de, de best betaalde dokters van de, van de wereld geworden. Ja. En uh, uh, ja, de, de, de inkomens aan de top... Uh, de, de, de directeuren uh, van, van hele grote organisaties... die ook steeds groter zijn geworden door, door fusies... Uh, daar, daar wordt ook uh, zeer goed verdiend. Wat moet er volgens u nou veranderen aan de zorg... om deze beter en efficiënter te laten functioneren? Zorgen dat het, het geld echt besteed wordt aan zorg. Uh, dat willen we allemaal. Daar hebben we ook allemaal uh, als Nederlanders natuurlijk echt wel geld voor over... voor goede gezondheidszorg. Maar uh, het, uh, het, het stoort als er uh, ja, geld verdwijnt aan uh, glimmende kantoren... En, uh, en als er ook, ook geld wordt ver, ver, uh, uh, besteed aan zorg die, uh, die niet nodig is... of die geld wat eigenlijk bedoeld is voor zorg... maar wat uh, aan hele andere dingen wordt uitgegeven... zoals... Uh, Soms gebeurt. Ja, iemand die dit wellicht niet zo fijn vindt om te horen is uh, de man die u het eerste exemplaar van het boek overhandigt Roger van Boksel een van de uh, ontwerpers van het huidige zorgsysteem. Uh, wat, wat verwacht u qua reactie van hem? Uh, nou, ik ben daar heel benieuwd naar. Uh, uh, het is uh, heel sportief dat hij uh, het boek aan wil nemen, want uh, ja, als uh, de, de grote zorgverzekeraars uh, zijn natuurlijk uh, in het nieuwe stelsel uh, uh, ja, heel belangrijk gemaakt. Zij moeten het geld verdelen en ook uh, uh, uh, in de gaten houden dat het goed besteed wordt. En uh, ja, ik ben benieuwd of hij zal erkennen dat er uh, uh, dingen mis zijn gegaan, of dat hij zal zeggen dat het uh, uh, wel meevalt allemaal. Nou, het boek Zeven Vette Jaren in de Zorg, uitgegeven door uitgeverij Passage. Vanmiddag wordt het in Groningen gepresenteerd en daarna in de ja. winkel te koop. Dank u wel, Arend van Wijngaarden. Ook bedankt. De Holland-Amerika-lijn. Met Wouter Zantingen. Nog precies een week en dan is het zover. Dan weten we wie de Amerikanen hebben gekozen als president. Elke week volgen we de verkiezingen op de voet... met onze verkiezingsexpert in Washington. Nu orkaan Cindy de VS in de ban houdt... gaat de orkaan ook een grote rol spelen in de verkiezingsstrijd. Wouter Zandingen zit in Washington... met zonder elektriciteit als ik het goed heb, Wouter. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is die rol van Cindy nu op de verkiezingsstrijd? Nou, hij heeft een enorme rol gehad in de verkiezingsstrijd... omdat bij uh, uh, Romney en Obama allebei de campagne hebben stilgelegd uh, de afgelopen twee dagen. Mm -hmm. uh, Obama gaat morgen ook geen campagne voeren. Uh, Romney heeft alles zo stilgelegd en in plaats daarvan uh, houdt hij nu een uh, relief effort. En, uh, uh, yeah, uh, dus dat zien we in ieder geval wel. Aan de andere kant uh, zien we ook dat de reclamespotjes die je hier constant ziet, uh, ongeveer de helft van alle reclameblokken zijn gevuld met anti-Obama of anti-Romney-spotjes, mm -hmm. uh, die gaan nog wel door. Ja, en, en hoe, uh, hoe gaan Romney en Obama hier verder mee om? Ze zijn even gestopt, maar toch niet helemaal, of wel? Nee, natuurlijk, in het hoofd is het politiek. En, en de hele bevolking kijkt natuurlijk naar, uh, juist naar een president nu en naar, ook naar, naar Romney. Om te kijken wat nou hun leiderschapsskills zijn. Tijdens zo'n crisis die je niet verwacht. Hè? Want dan zie je juist of iemand heel goed is of heel slecht. Vergelijk het met McCain. In uh, 2008 vlak voor de verkiezingen, toen de economie instortte, mm. toen ja, pakte hij dat heel slecht aan. Hij zei, hij zei toen zijn campagne stopte. Obama zei: als jij echt uh, president wil worden, dan kun je niet zomaar je campagne stopzetten. Dan moet je uh, daarmee doorgaan. Uh, hij verloor heel veel punten daarmee. En uh, je ziet dat inderdaad uh, Obama heel erg zijn best doet om over te komen als een echte president, als iemand die de crisis uh, managt. Hij is constant aan de telefoon met met, met FEMA, Dat is de de federale dienst hier, die de, die, ja, die, die de noodzorg doet. Uh, met, uh, met de gouverneurs en met uh, de burgemeesters van de getroffen steden. Ja, hij, be hij belt dus met gouverneurs, bijvoorbeeld die in New Jersey, Chris Christie's. Die had ook positief gereageerd op Obama, hè? Ja, dat klopt. Chris Christie is de uh, republikeinse gouverneur van New Jersey. Het is een wat gezette man die nogal bekend staat om zijn uh, uh, ja, uitgesprokenheid. En uh, uh, Ronnie had eerder gebeld uh, uh, om te vragen of hij een foto op wil doen. Hè? Even op de foto met Bruce Chris Christie, want New Jersey is het natuurlijk de meest getroffen staat. Ja. En daar was hij een beetje boos over geworden. Hij zei van, ja, het kan helemaal niks schelen uh, wat er gebeurt met de presidentiële verkiezingen. Ik heb een staat die in pijn ligt, ik wil dat allemaal gaan opknappen. Hmm. En hij heeft toen ook gezegd dat hij vond dat Obama het uh, heel erg uh, goed doet. En dat en zegt een, een Republikein dan? dan. Uh, ja, ook vijf dagen voor de verkiezingen. Uh, dit was inderdaad wel interessant. Romney, also, uh, Christy wordt vaak al gezien als toekomst een toekomstige kandidaat voor presidentschap. Sommigen dachten al dat hij dit keer ging, uh, uh, voor het presidentschap zou gaan. Maar ja, uh, uh, zo zie je inderdaad hoe uh, uh, uh, dat wordt opgepakt door uh, de Ja, Je zou ook bijna zeggen dat dat uh, Romney wel een stemmen kan gaan kosten dat Obama het zo goed doet. Um, ja, dat, uh, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Uh, wat ook een probleem is, is dat uh, Obama natuurlijk voor meer op TV is. Omdat hij natuurlijk een natuurlijke rol heeft nu als leider van het land. Hè? Hij geeft een speech voor het land om te stellen hoe het staat. En hij hoeft het ook helemaal niet over de verkiezingen te hebben. En voor Romney is het dan wat moeilijker om in de schijnwerpers te komen. Uh, uh, dus dat vind ik wel. wel Aan de andere kant is er ook heel veel risico voor de president. Want als er maar één ding misgaat, dan wordt dat heel erg uitvergroot. wordt gezegd: kijk eens, hij kan uh, geen crisis leiden. Ja, en hoe probeert Romney dan toch nog aandacht te trekken? Nou, in ieder geval, zoals ik al zei, de spotjes gaan gewoon door. Uh, uh, Romney zelf, uh, wat hij gedaan heeft, is uh, zijn campagne-evenementen, die noemt hij nu nou uh, relief efforts. Dus uh, dat worden evenementen om, hulp uh, ja, uh, te krijgen naar het oosten of in ieder geval awareness te krijgen. En uh, wat hij nu heeft gedaan, hij had een groot evenement in Ohio vandaag. En dat was al maanden gepland, maar nu zei hij opeens dat dat een uh, speciaal campagne-evenement zou worden voor hulp voor, uh, voor het oosten van Amerika. Uh, uh, en dat vroeg of, hij ook of, of mensen uh, dan uh, ja, voedsel in blik willen meenemen en beters en dat soort zaken. Uh, uiteindelijk, uh, de rest van het programma bleef gewoon hetzelfde. Hij had een, een, een, een comedian, een cabaretier uh, die kwam, die al op het programma stond. En uh, ook de rest van het programma bleef redelijk hetzelfde. Maar in ieder geval heeft hij deze middag geprobeerd om ervoor te zorgen dat hij dan natuurlijk niet kritiek op zich krijgt van uh, dat hij kan, uh, politiek doen is, terwijl, uh, het land aan het opbouwen, is heropbouwen. Ja, terwijl het land uh, in, in de ban is van orkaan Sandy, in dit geval. Jij zit zelf in Washington. Hoe, hoe is het daar? Merk je daar ook iets van, Sandy? Ja, behoorlijk. Uh, het uh, bijzondere van deze storm is natuurlijk hoe groot die is. Als je hem over de kaart van Europa legt, dan spreidt hij zich helemaal uit van Engeland tot uh, Polen. En dat betekende gewoon dat wij hier drie dagen last van hebben gehad. En dat nou, in de buurt uh, heel veel bomen omgewaaid, uh, flikken schade, stroom, uh, massale stroomuitval. Uh, we zijn gelukkig hier niet zo heel veel geraakt als in New York, maar ja, je ziet dat schade enorm het is vanaf hier, helemaal tot de Chicago, uh, van, van, van grote wind- uh, en sneeuwstormen tot, tot overstromingen in Hatton. Het is echt een enorm uh, gebied wat getroffen uh, wat is. Ja, nou, het is heftig. Uh, um, nou hoorde ik vandaag ook geluiden dat wellicht de presidentsverkiezingen, of in ieder geval de datum van de presidentsverkiezingen nog in gevaar komen door Sandy. Is dat zo? Nou, dat lijkt me niet. Het staat in de grondwet zelf geschreven dat ze uh, op deze datum moeten worden gehouden. Uh, wat wel zo is, is dat uh, in Amerika kun je uh, voor de verkiezingen al stemmen. Dat heet dan early voting. Ja. En uh, uh, dat is toch wel iets waar uh, Obama misschien wat uh, lastig mee heeft. Want uh, uh, de mensen die vroeg stemmen, die dat echt gebruiken. Dat zijn voornamelijk de Obama-stemmers. En dan, uh, omdat de afgelopen twee, drie dagen niet kon. En zeggen mensen dat dat dan niet zou kunnen. Dat betekent dat Obama misschien een paar stemmen verliest... in een hele belangrijke swingstift van Virginia. Ja, nou nog precies één week. En dan weten we precies rond dit tijdstip... wie de nieuwe president is van de Verenigde Staten. Wouter, nog heel, heel kort. Wie wint er, Obama of Romney? Ik denk Obama. Obama. Wouter Zantingen, dank je wel. En zometeen zijn we met een nieuw uur van Nu al wakker. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.